4 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. Een bijzondere ontwikkeling in de normaal zo gesloten criminele wereld van de Mokro Verdachte Nabil B gaat als kroongetuige het Openbaar Ministerie helpen om zo opdrachtgevers en schutters achter slot en grendel te krijgen. Welke gevolgen dat kan hebben, dat bespreek ik straks met misdaadjournalist van WNL Wouter Laumans. Dat na het NOS Journaal van 4 uur. Met Jeroen Tjepkema. Duizenden strijders in het Syrische Oost-Ghouta zullen naar verwachting vandaag het gebied verlaten en op weg gaan naar het noordwestelijke Idlib. De stad is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen. De op een na sterkste islamitische rebellengroepering in Oost-Ghouta heeft een deal gesloten met de Russen die samenwerken met het Syrische leger. Afgesproken is dat de opstandelingen een deel van Oost-Ghouta opgeven in ruil voor een vrije uittocht. De partij van Jos van Rij gaat ook nu niet mee besturen in Roermond. De liberale volkspartij Roermond verloor een zetel afgelopen woensdag... maar is nog steeds de grootste partij in de stad. Om te voorkomen dat de partij bij collegevorming weer buitenspel zou komen te staan... was aangekondigd dat Jos van Rij geen wethouder wilde worden. Maar dat heeft dus niet gewerkt. Van de vijf partijen in de huidige coalitie was alleen de VVD bereid tot samenwerking. Van Rij is omstreden vanwege zijn veroordeling door het gerechtshof... wegens onder meer corruptie. Van Rij is daartegen bij de Hoge Raad in Cassatie gegaan. Op de luchthaven van Stuttgart is een dronken kooppiloot opgepakt. Hij zou gisteravond met meer dan 100 passagiers naar Lissabon vliegen... maar de vlucht werd op het laatste moment gecanceld. Pas maandag kunnen de gedupeerde passagiers alsnog naar Lissabon vliegen, meldt de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. De copiloot, een 40-jarige Portugees, is vastgezet, maar kan in afwachting van een eventueel proces gaan als hij 10.000 euro borg betaalt. Van de 102 hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt, zitten er nog acht vast. Onder hen zijn twee Nederlanders, de rest zijn Britten. De politie zegt dat ze zich op de wallen hebben misdragen, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tegen Oranje. Het weer, vooral in het zuidoosten en oosten, geregeld zon. Verder is het vrij bewolkt en het is maximaal 13 graden. Morgen meer bewolking en soms wat motregen bij 9 tot 12 graden. Dankjewel, Jeroen Chipke Maar we gaan naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Ja, er staan nog steeds file op de A27 van Gorkum naar Utrecht na een ongeluk. Tussen Nieuwegein en Knopentrein sveert het 5 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu twee rijstroken dicht.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 Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vierwinkel.nl. De Eerste Wereldoorlog gaat aan Nederland voorbij. Toch is het leven tussen 1914 en 1918 anders dan anders. Er heerst hongersnood, er komen een miljoen Belgische vluchtelingen... en sommige Nederlanders worden steenrijk van lucratieve smokkel. Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Vanavond om 9 uur op NPO 2. Met als gids Diederik van Vleuten. Hallo, ik ben Coco en ik heb Rijmen. Samen met ruim 55.000 andere collectanten doen wij er echt alles aan... om bij iedereen aan de deur te komen. Want voor meer dan 2 miljoen mensen met Reuma is onderzoek hard nodig. Wij geven niet op. Wat geef jij? Reuma Fonds Deze week bij jou aan de deur. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Maar geen spijker. Goedemiddag. De mokromafia staat op scherp. Verdachte Nabil B heeft besloten om het OM als kroongetuige te gaan helpen. Hij wil uit de school klappen over de opdrachtgevers en over de schutters... want dat zijn blijkbaar niet dezelfde. Met misdaadjournalist van WNL Wouter Lammans bespreken we straks de gevolgen. Wilt u meepraten of reageren op deze uitzending... dan kan dat via hashtag WNL of via apenstaatje WNL op zaterdag. Nu is het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. Het is misdaadverslag heeft John van der Heuvel, gelukt om een ontvoerd jongetje dat bij zijn vader in Turkije zat, terug te halen naar Nederland. Van der Heuvel was met de moeder Corine Dijkhuis naar Turkije afgereisd. Gisteren keerde ze terug in Nederland met Peuter Mert. Ja, het gaat fantastisch met ze. Um, het was natuurlijk gisteren op uh, Schiphol een emotionele uh, ja, ontvangst. Heel de familie van uh, Corine, de moeder en Mert uh, was aanwezig daar. En uh, ja, ze zijn uh, inmiddels uh, weer terug thuis in Groningen. Ze zijn dolgelukkig. En uh, ja, voor haar is het nu aan deze nachtmerrie het einde gekomen. In Nederland zijn de provinciale wegen het meest gevaarlijk. En daar is het aantal dodelijke verkeersongelukken gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met TU Delft. De VVD erkent dat verbeteringen noodzakelijk zijn. U hoort Kamerlid Remco Dijkstra. Er is echt een actieplan nodig voor veiligheid op de N-wegen... En uh, ja, de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de provincies zelf. Hè. Die zijn eigenaar van die weg. Maar we willen ook zeker meehelpen daaraan. Uh, en dat kan door een aantal manieren ook. En waar de VVD aan zit te denken is met name ja, het breder maken ook van dit soort wegen. Uh, zorgen dat de rijbanen van elkaar gescheiden zijn. Desnoods uh, fysiek of met een inhaalverbod. Zo zijn er allerlei dingen denkbaar om, om de wegen veiliger te maken. En daarmee moeten we echt aan de slag. De lente is begonnen. De klok gaat vooruit komende nacht een uur. En er is de jaarlijkse schoonmaak. Ruim 130.000 Nederlanders steken de handen uit de mouwen... om zwerfvuil op te ruimen. En WNL-verslaggever Mariska Kuiper is ook weer naar buiten gegaan. Mariska, waar ben jij? Goedemiddag Margreet, ik ben in de grootste tulpetijn ter wereld... namelijk de Keukenhof in Lisse. Daar is toch wel met man en macht gewerkt om het park helemaal klaar te krijgen... maar door het winterse weer staat helaas nog niet alles in bloei. Maar goed, dat mag de pret niet drukken... want genoeg te zien zometeen weer vanuit Lisse. De Keukenhof, tot later. In de strijd tegen de zogeheten mokro-mafia... heeft het Openbaar Ministerie een opvallende move gemaakt. Een van de verdachten, Nabil B., zal als kroongetuige worden ingezet. En hij gaat verklaringen afleggen tegen de schutters... en tegen de opdrachtgevers. Bij ons in de studio misdaadjournalist van WNL, Wouter Lauwman. Fijn dat je er bent, Wouter. Je bent ook een van de auteurs van het boek Mokro-mafia. Wie is deze Nabil B.? Nabil uh, is... Uh, eigenlijk betrokken bij een vergismoord. Hij is, uh, het, is het zit zo. Ze wilde, uh, of een, een, een criminele groepering in Utrecht, die wilde iemand uit de weg ruimen. Uh, Nabil heeft die persoon in kwestie afgelegd, uh, bespioneerd, gekeken wanneer die thuis zou komen. Uh, uh, vervolgens heeft hij uh, het uh, team ingezijnd dat de moord moest gaan uitvoeren. En uiteindelijk is dat mislukt. En vervolgens is de verkeerde doodgeschoten. Die vriend, of, of die, die verkeerde, die is doodgeschoten. Dat was dus heel uh, toevallig een goede bekende van Dina Biel. Dus eigenlijk is hij uh, er via een U-bocht voor verantwoordelijk... mede verantwoordelijk dat zijn vriend is doodgeschoten. Ja, en hij, was dus, uh, hij had dus ook willen meewerken aan de liquidatie van een ander. Ja, en ja... Dat, uh, dat klopt. Ja. Um, in de wereld van de, van de mokromafia is zwijgen de norm. Hè? Dus dit is heel bijzonder dat hij nu uit de school wil klappen of heeft geklappen. Ja, dat is niet alleen uh, in de wereld van de mokromafia, maar in de onderwereld is uh, uh, natuurlijk uh, zwijgplicht, de omerta, altijd uh, van kracht. Hebben wij ook gewoon, hè? Mafia, omerta. Uh, omerta. Nou ja, ik bedoel, uh, het, uh, uh, je ziet het ook in, de, in bijvoorbeeld het grote liquidatieproces waarin ook. Uh, Willem Holleder nu, waar Willem Holleder nu ook uh, uh, voor terecht staat, daarin zie je ook dat er één uh, uh, en later twee mensen zijn geweest die, uh, die zijn gaan praten. En dat is, dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, inderdaad, dat er mensen uit het criminele circuit die eigenlijk tot over hun oren in de misdaad zitten, dat die zeggen van nou, ik ga vertellen wat ik heb gedaan. En ik ga vertellen ook wat, uh, wat anderen hebben gedaan. Ja, weet jij, want uh, je bent de schrijver van, van, het, uh, van het boek over de mocro Maffia. Hoe dit dan valt in zo'n circuit als, als er wordt gesproken? Nou, er was al geruime tijd een soort brom in het milieu... dat er, uh, dat er een kroongetuige uh, uh, zou zijn, zou opstaan. Daar werd iedereen behoorlijk zenuwachtig van. Uh, dat kan ik je wel vertellen. En uh, uh, gisteren dus toen bekend werd dat, uh, dat er dus een kroongetuige is... kreeg ik ook gelijk een, uh, een, uh, een telefoontje uit de gevangenis van uh, wat is er aan de hand? Ja, daar worden ze zenuwachtig van. Ja. Hoe, hoe ging dat in, de, in die rechtszaal gisteren? Nou, daar was, was heel erg. Wat mij het, me, het meest opviel was dat er heel erg veel. Uh, rechercheurs uh, aanwezig waren. Dus, uh, en, en mensen van justitie. Dus die zien dit echt. als een. als een. Uh, als een opmaat. naar een, naar uh, naar een overwinning. dat. Eindelijk die hele golf aan extreem gewelddadige liquidaties. dat niet alleen een paar uitvoerders, dus de krielkippen die schieten, dat die gepakt worden. maar ze zien nu ook wel, of justitie ziet al wel nu ook wel. dat de opdrachtgevers, dus de grote mannen die altijd achter de schermen bleven. dat die nu in het vizier van de opsporinginstanties komen. en dat is dat is waar voor hun is dat wel een, een doorbraak. Ja. Ja, ja, dat is al de tweede keer dat ik nu een link hoor tussen de passageprojecten... Proces, want, want nu zeg je ook, van er zijn opdrachtgevers... en er zijn eigenlijk helemaal niet zulke belangrijke mensen... die doen het vuile werk, die schieten. Nou, de een kan niet zonder de ander. Dus, dus ik bedoel, er zijn mensen die sturen die moorden aan. Uh, en dan zijn er vaak niet al te bijste, intelligente, jonge jongens... die bereid zijn om voor een geldbedrag iemand uit het leven te schieten. Uh, dat is een beetje hoe het werkt. Ja, er is een, een naam gevallen van iemand die opdrachtgever zou zijn. Reduan T. Ja. Wat weet jij over deze Redouan? Nou, Redouan T uh, is eigenlijk een bekende uit het Utrechtse, maar heeft ook banden met uh, mensen in Amsterdam. Dus justitie zei gisteren ook: van nou, wij hebben, uh, hebben het idee dat een aantal moorden of uh, uh, pogingen tot moord, of uh, dat die nu opgelost kunnen gaan worden. Dat is wat justitie gisteren meldde. Ja, die naam die viel al eerder toen op een gegeven moment een, een lijstje uh, verscheen in de pers. Onder andere uh, de Telegraaf uh, drukte het af. en er werd ook meteen uh, gezegd van, nou weten we nou dat dat klopt. Maar deze naam kwam daar ook op voor. Uh, een, een soort moordlijst was verspreid dus onder journalisten. Dus deze naam is al eerder gevallen. Ah, deze naam gonst al, uh, Redouan T. de naam gonst al een tijd... Uh, in het milieu eigenlijk... Uh, al een aantal jaar. Uh, het, is, het is eigenlijk een, een soort mystery man voor, voor velen. Uh, maar het is wel een van de uh, mensen die door justitie en politie wordt gezien, als een van de grote jongens die achter de schermen uh, moordopdrachten heeft gegeven, is dat, zeg maar, de, de Willem Holleder van de Mokromafia, moet ik dat zo zien? Um, nou, niks uh, ten nadelen van uh, uh, Willem Holleder. Uh, je, je zou het Mag er best hoor. Nou, nee, maar je, zou het er, je zou het er wel mee kunnen vergelijken met iemand die... Uh, uh, uh, Willem Holleder wordt nu beschuldigd van uh, tenminste zes moorden. Dat hij daarbij betrokken is geweest en opdracht uh, voor heeft gegeven. Nou, wat, uh, nu is dat bij die uh, Redouan T is, wordt nu beschuldigd van medeplichtigheid bij één mislukte moord. Maar wat er gisteren ook wel duidelijk werd... is dat, uh, dat de kroongetuigen heel veel verklaringen heeft afgelegd. Uh, ik hoorde een aantal van 26 verklaringen... waarbij er nu vier van in dit dossier zitten. Dat betekent dat er nog 22 over andere zaken zouden kunnen gaan. Dus ja, welke zaken dat precies zijn, dat weet ik niet. Maar uh, er wordt uh, in elk geval volop gespeculeerd. En inderdaad, die moordlijst waar jij net aan refereerde... die komt ook telkens voorbij. Want daar stonden natuurlijk een aantal namen op. Maar dat is nu... Uh, bij mij in elk geval nog niet bekend. Nee. Um, ik neem aan dat als wij al uh, nieuwsgierig zijn... naar wat deze Redouhan T. Uh, te verklaren heeft... en als hij wordt beschuldigd van alle kanten... dat er driftig naar hem uh, wordt gezocht. Is dat ook zo? Ja, er, um, er is nu, hij is, wordt vluchtig of hij is, uh, hij is uh, onvindbaar voor justitie. En um, waarschijnlijk wordt er binnenkort een grote uh, ja, wordt de klopje geopend... en dat betekent dat iemand op de lijst van bijvoorbeeld Interpol wordt gezet. Dat is uh, nog niet zo, daar staat uh, hij nog niet op. Volgens mij staat hij daar nu wel op, maar uh, dat, dat uh, de, uh, sinds kort. dat is dus nu sinds kort zo. Ja. Uh, dit heeft alles te maken met, met, met drugs, hè? met cocaïne ook? Uh, het, het moorden in de onderwereld is meestal inderdaad het gevolg van cocaïnehandel, ja. ja. En, maar ik bedoel, er zijn ook moorden gepleegd omdat iemand aan iemand anders' zijn vrouw uh, zat hoor. Dus dat gebeurt ook. De crime passioneel, zeg maar. Ja. Maar in dit geval hebben we het over drugshandel. Ja. Dus, dus eigenlijk uh, is het de bedoeling van, van OM nu om mensen te pakken... Die, die achter de liquidatie zitten... en niet zozeer om een eind te maken aan de handel in cocaïne? Of is dat nou, uh, uh, een bijvangst aanstaande, dan? Ja, aanstaande maandag dient er bijvoorbeeld uh, een zaak tegen de Urker viskotter. Ja. Dat zijn de uh, Urker Vissers die tot over hun oren uh, in de cocaïne zaten. Althans, dat denkt Justitie. En er is wel een soort overlap tussen een aantal verdachten in die zaak... en mensen die uh, nu gisteren genoemd zijn in, uh, door die kroongetuigen bijvoorbeeld. Dus daar zit, er zijn wel overlaps. En ja, Het is zo dat Justitie um, echt wel nu een vuist aan het maken is... tegen zeg maar, de nieuwe generatie criminelen. Dat is een heel ander slag dan zeg maar, de holleders, hè? Nou, uh, ja en nee. Ik bedoel, bij de holleders draait het natuurlijk ook allemaal gewoon om geld. En bij deze jongens en ook. En drugs. Um, wat je wel ziet in deze, bij deze criminelen is dat ze een stuk uh, driester zijn en gewelddadiger. Dus er worden jonge jongens ingezet die, die, die uh, voor eigenlijk... Uh, en dat klinkt cru misschien uh, voor een habbekrats. Iemand uit het, bereid zijn om iemand uit het leven te schieten. En uh, dat doen met uh, zware automatische wapens. En wat daar ook wel bij komt kijken. En dat is op zich niet heel nieuw. Maar het aantal is wel nieuw. Is dat ze gewoon echt met enige regelmaat de verkeerde doodschieten. En Zoals dat... laatst die jongen, waar ook een demonstratie voor gehouden was toen hij eenmaal begraven was. De uh, DJ bedoel de je dat dj. Jordi ja, Latamohina, ja, ja. maar ook uh, Stefan hè, die een huisvader die doodgeschoten is na een, uh, nadat hij een avond uh, voetbal had gekeken. En zo zijn er een, een, bor een Ghanese bordenwasser die voor, voor iemand anders is aangezien. Uh, denk aan die jongen in de, de Klerkstraat in Amsterdam die uitstapte toen geschoten werd bij een shisha en vervolgens ook, uh, ook werd neergeschoten. En het OM heeft gisteren ook heel duidelijk gezegd we willen, dat, we, we, we willen dat niet meer. Dat tolereren we gewoon niet. En dat betekent niet dat ze moorden anders wel tolereren. Maar ze willen toch ook wel met deze, uh, met deze kroongetuigen een signaal afgeven. Dat, dat misdaad niet loont en dat je eruit kan stappen. Ja, En wat, wat krijgt die kroongetuige hiervoor terug? Nou, dat zal uh, een kroongetuigenregeling zijn. Ik ben niet op de hoogte van de ins en outs, de exacte ins en outs van die regeling. Dus ik weet niet over geld dragen. Maar in de regel is het zo dat je, uh, dat je uh, zeg maar een beschermde status krijgt. Dus dat je ergens uh, ver weg stopt uh, je dagen moet slijten. En wordt hij dan mogelijk dan helemaal niet gestraft voor zijn aandeel... toch in de, de vergismoord waar hij dan de, de het uiteindelijke slachtoffer... Uh... Nee, daar wordt hij wel voor gestraft. Tof, Alleen, ja. uh, um, of daar wordt hij voor gestraft, in elk geval wel gewoon voor vervolgd. Hij, hij moet openheid van zaken geven over wat hij heeft gedaan. En daar zal hij ook een straf voor krijgen. Ja. Is er nog twijfel of hij wel de waarheid spreekt? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, um, de advocaten van uh, mensen die, uh, uh, uh, die uh, hij beschuldigt... waaronder de, uh, Ines Weski de advocaat van uh, Redouan T. Die zegt, ja joh, dit zijn allemaal maar uh, uh, uh, onzinverhalen. Uh, en die worden ingegeven door het feit dat, um, dat die jongen... Beloofd wordt dat hij van alles beloofd wordt. En die hoopt er nu mee weg te komen. Dus wat dat betreft, slijpende advocaten hun messen al, denk ik. Ja, het zal wel eens een heel langdurige kwestie kunnen gaan worden. En misschien levert het ook wel weer een boek op, Wouter Lamand. Ja, wie weet. Ja, nou dat gaan we dan kijken. Dankjewel voor nu. Een journalist van WNL, Wouter Lamand was dit. Ambulancepersoneel, leraren en andere mensen met een publieke functie die te maken krijgen met geweld. CNV vindt het tijd voor maatregelen. Daarom organiseert de vakbond de seminar Agressie en Geweld op het Werk. Voorzitter Patrick Seij spreekt deze week de voorsmael in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Beste Mark, met Patrick van het CNV. Ik heb een voorstel om samen een probleem aan te pakken. Het gaat om het volgende. Niemand wil het en toch gebeurt het iedere dag opnieuw. Mensen die ons land veilig houden, ons vervoeren, onze kinderen lesgeven of onze zieken verzorgen worden op hun werk geconfronteerd met scheldpartijen, intimidatie of fysiek geweld. Deze week nog bleek uit een onderzoek van CNV Onderwijs dat meer dan de helft van de leraren te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Het kan en mag toch niet zo zijn dat een kind een hoger cijfer of schooletjes krijgt als de onderwijzer bedreigd wordt... of een gedetineerde meer faciliteiten... als hij de bewaarde onder druk zet. We moeten paal en perk stellen aan dergelijk gedrag... en dat kan door krachtige wetgeving... die slachtoffers van agressie en geweld op het werk... beter beschermt... en daders sneller en zwaarder bestraft. Als vakbond spreken wij werkgevers aan... op hun verantwoordelijkheid. Laat bijvoorbeeld nooit werknemers zelf aangifte doen... van een geweldincident, Maar doe dat als werkgever. Zo kan een slachtoffer beter anoniem blijven... Dan hoeft hij niet zelf de schade te verhalen. Komende dinsdag wisselen wij in Den Haag met Europese vakbondscollega's... uit hoe andere landen hun werknemers beschermen. Ik vraag jou, Mark, om te helpen. Want het gaat nu niet goed. Slachtoffers voelen zich te vaak in de kou staan. Help hem en pak de daders aan. Een veilig land moet jou toch ook aanspreken? Wel hem terug als je wil. Ze kennen elkaar blijkbaar. Patrick zei van CFV hij sprak deze week de voorsmiddel in van premier Mark Rutte. De Loos. Dit is WNL op zaterdag. En we zeiden het al, uh, ja, het is lente. Dus waar willen we dan heen? Nou, volgens mij best wel naar Lisse. Want uh, daar is natuurlijk de Keukenhof. En ook WNL-verslaggever Mariska Kuiper. Mariska, hoe is het daar? Goedemiddag, Margreet. Nou, het is eigenlijk heerlijk hier. Het zonnetje komt er net bij. En het is het eerste openingsweekend. Ondanks dat niet alle tulpen in bloei staan... trekt toch vandaag uh, ja, zo'n 10.000... Uh, Bezoekers. En dat is toch nou ja, denk een goede score. En ik zie ook een glimlach hm. bij directeur Bart Siemering. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik denk het is toch vrij moeilijk om een bedrijf uh, te runnen dat afhankelijk is van het weer. Ja, dat is een leuke uitdaging. Uh, je probeert als je een bedrijf mag runnen, we doen dat gelukkig met veel mensen samen, te plannen, te organiseren. En dat doen wij je tien maanden lang om keukenhof te maken. En dan weet je dat er één ding is wat je niet in de hand hebt en dat is het weer. En dan zie je dus nu in het park dat we best ons best hebben moeten doen om voldoende kleur in het park te krijgen. En hoe spelen jullie daar dan toch wel op in om toch hè, dat stukje extra te bieden aan de bezoeker? Nou, je ziet dat Keukenhof natuurlijk heel planmatig loopt en we weten rond 20 maart gaat het park open. Maar we weten dat het wat tegen kan zitten met het weer. Dit jaar een wat langere winter. Dan halen we heel veel extra bloemen vanuit de kassen in Nederland... Naar Keukenhof toe. En als je nou om je heen kijkt, zie je toch ook wel voldoende kleuren al. En we hebben in ieder geval toch al meer dan 100 soorten tulpen bijvoorbeeld in bloei staan. En dat is waar de mensen voor komen. Ja, acht weken, een miljoen bezoekers, is dat haalbaar? Dat is zeker haalbaar, want het was nog een beetje erger vorig jaar. Vorig jaar hebben we in die acht weken tijd 1,4 miljoen bezoekers gehad. En daar zijn we gewoon klaar voor, voor dat soort aantallen. Het is gewoon leuk om te zien dat die tulp uit Nederland een enorme aantrekkingskracht heeft. Niet alleen op Nederlanders zelf. Hè. Ruim 200.000, 250.000 Nederlanders bezoeken ons park. Maar vooral ook het buitenland. Uh, ruim een miljoen buitenlanders die hier naartoe komen. Omdat zij nu eenmaal weten dat de tulp in Nederland in Keukenhof staat. Ja, want als ik aan de Keukenhof denk, dan denk ik altijd bussen vol met toeristen. En dan ook vooral uit de, uit de Aziatische landen. Klopt dat? Nou, je kijkt nu om je heen en je hoort het ook al een beetje. Ja, dat klopt. Als je vandaag 10.000 mensen hebt, dan weet je dat er heel veel bussen zijn. Ik denk dat er vandaag zo'n rond uh, nou, ik denk 120, 130 touringcars met uh, toeristen al zijn uh, geweest. Daarnaast komen uh, heel veel mensen met openbaar vervoer. Hè. Afgelopen uh, dagen zo rond de 20% van ons bezoek toch openbaar vervoer. Dus dan heb je het al over 1500, 2000 mensen die vanaf Schiphol en Leiden deze kant op komen... Iedereen wil die boluie in de bollenvelden zien, iedereen wil de tulpen zien en we weten allemaal acht weken per jaar en dan is het voorbij. Dus als je het wilt zien, dan is dit de tijd. Is dat dan nou eigenlijk nog wel populair ook hè, bij ons eigen volk, bij de Nederlander? Ja, het leuke is dat de Nederlander het ook steeds meer weet te ontdekken, de bollenstreek. We zagen een aantal jaren geleden ook wel veel Nederlanders komen... maar de gezinnen met kinderen zagen we bijvoorbeeld wat minder en de families. Je ziet de afgelopen jaren heel duidelijk een groei ook van dat soort mensen... dat soort doelgroepen die Keukenhof weer leuk beginnen te vinden. We hebben er ook heel veel aan gedaan om dat leuker te maken. Je kunt een park zo inrichten in die 32 hectare die wij hebben... dat het voor gezinnen met kinderen leuk is, maar ook voor mensen die vanuit Amerika of uh, Azië komen als backpacker... of mensen die hier in de hele goede, hele dure hotels zitten. We hebben voor iedereen wat bedacht. En wat heeft u dan veranderd, of moeten veranderen... om ook juist die doelgroepen te bereiken? Nou, soms zijn het simpele dingen. Uh, je moet goed nadenken wat mensen verwachten als ze naar Keukenhof komen. Dan willen mensen heel veel bloemen zien. Nou, Dat lijkt me een uh, basisvoorwaarde. Die hebben we ook... Buiten in het park, maar zeker ook binnen in de bloemenshows. Maar mensen willen ook goed eten en goed drinken. Mensen willen heel veel foto's maken. Je bent niet in Keukenhof geweest als je niet heel veel foto's hebt gemaakt. Vroeger maakten mensen foto's van zichzelf. Maar tegen, of sorry, van de tulpen, maar nu willen mensen zelf op de foto. Dus wij hebben het park nu zo ingericht dat je makkelijker tussen de tulp... met paadjes en met allerlei plekjes prachtige selfies kunt maken... Ja, en als je dan een goed netwerk hebt met wifi... en je kunt gelijk hier je foto's uh, of zelfs livestreamen op internet... op je eigen Facebookpagina of op Instagram... Ja, dan is het bijna een open deur dat ook de jongeren deze kant op komen. En voor uw thuisfront, ik kan me voorstellen... in deze acht weken moet het gebeuren. Bent u nog wel thuis? Nauwelijks. We slapen thuis. Dit is, als je, als je een verjaardagsfeestje hebt, ga je ook niet om tien uur uh, naar bed. Uh, zo moet je een evenement organiseren. Ook zien, wij organiseren een evenement van acht weken. Daar wil je gewoon bij zitten. Dank u wel. Ik wens u heel veel succes, Margrethe. Ik ga even het park verkennen. Tot zo. Nou, ik neem toch aan dat jij wat selfies gaat maken... nu je daar speciale ja, paden meteen voor hebt. Ja, even op de foto Zometeen, Dat komt goed. En waar ik ook heel benieuwd naar ben, is hoe het daar ruikt. Want je zei, de Fris. tulpen zijn nog niet helemaal open. Maar dus, nou, hè, die, het die, die typische tulpengeur, is, is die er wel? Ik moet zeggen dat die er, dat die er wel is, hoor. Ja. Oh, gelukkig. Nou, ik ben benieuwd straks naar je, naar je foto's uh, op Twitter. Hashtag WNL, wellicht, zien we terug. Uh, straks is weer Mariska Kuiper, die meldt zich vanuit de Keukenhof. Waar het dus vandaag al 10.000 bezoekers zijn. De lente is begonnen. We gaan straks naar het NOS-journaal, maar ook naar Peter Kuiper's Munneke... kijken wat het lenteweer ons brengt. En we hebben ook aandacht voor het Nationaal Monument Kamp Vught. Vandaag is daar een expositie geopend... van drie belangrijke vrouwelijke verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Hannie Schaft en ook de zussen Truus en Freddy Overstegen. En de directeur van eh, Kampvug het Nationaal Monument... vertelt straks waarom juist deze drie vrouwen het verdienen... om eh, ook nu nog geëerd te worden. Dat na het NOS Journaal van half vijf. NPO Radio 1. Met Jeroen aan.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 De Liberale Volkspartij van de omstreden politicus Jos van Rij gaat ook nu niet meebesturen in Roermond. De partij verloor een zetel afgelopen woensdag, maar is nog steeds de grootste partij in de stad. Van de vijf partijen in de huidige coalitie was alleen de VVD bereid tot samenwerking. En bij een bomaanslag in Alexandrië is een politieagent gedood en zijn vier mensen gewond geraakt. De aanslag twee dagen voor de presidentsverkiezingen in Egypte was gericht tegen de hoogste veiligheidschef van Alexandrië. Hij heeft de aanslag overleefd. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. En we willen natuurlijk heel graag weten... of het ook een beetje lentespier wordt. Lenteachtige ja. temperaturen hopen we stiekem op. Op veel plaatsen is het zelfs nu al best wel lenteachtig. Want er is weinig wind. Dat scheelt natuurlijk sowieso al. Een slok op een borrel. En... Uh... Op veel plaatsen, met uitzondering van het noordwesten... en nu ook in het noorden van het land is er weer wat bewolking opkomen zetten... is de zon ook doorgebroken. Nou, je ziet het zelf achter je. Ik ben hier voor het eerst trouwens in deze nieuwe radiostudio. Welkom! En het mooie ten opzichte van de oude radiostudio... is dat je hier ook echt een mooi uitzicht naar buiten hebt ja, op een, helemaal niet op een gewend, skyline. Dus je kunt met eigen ogen hier zien dat het in Hilversum ook zonnig is. Nou goed, genoeg daarover. Vannacht dan hebben we nogal wat opklaringen. In die opklaringen kan vannacht ook wat mist of nevel ontstaan. Dat is wel op lokale schaal. En de temperatuur die daalt vannacht naar zo'n 3 tot 5 graden. En morgen dan hebben we een afwisseling van bewolking en zon. Een beetje zoals vandaag. Alleen uh, zitten we op dit moment een beetje in een uh, meteorologische situatie, dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat precies uh, die bewolking gaat doen. Uh, Eergisteren zat ik hier en uh, toen zei ik dat vrijdag best wel een zonnige dag zou worden. Nou, die zon die is echt nergens uh, zichtbaar geweest vrijdag. Dus je had een uh, Gisteren, Ja, zeker. En gisteren uh, was de verwachting dat het vandaag best wel bewolkt zou blijven. Op heel veel plaatsen is het toch heel zonnig geworden. Dus we hebben het er een beetje moeilijk mee op dit moment. En daarom ga ik maar een beetje aan de voorzichtige kant zitten voor morgen. Uh, ik verwacht vrij veel bewolking. Uh, dus elke de die je morgen ziet, die is mooi meegenomen. Temperatuur die komt uit op zo'n 10 tot 12 graden, ook een beetje zoals vandaag. En er is ook heel weinig wind en dus zal het voor het gevoel best wel lenteachtig zijn. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En, en hoe gaat het de rest van de week? De, het is voorbij met die hele lage temperaturen. Worden de dubbele cijfers? Nou, dat gaat er een beetje ontspannen, Want de temperatuur gaat echt wel wat omlaag eh, na maandag vooral. Eh, het wordt dan over dinsdag en woensdag. En ook donderdag overdag nog zo'n eh, 6 tot 8 graden. Snachts dan gaat het eh, net een heel klein beetje aan vriezen. Het lijkt erop dat het paasweekend eh, de temperaturen weer omhoog gaan. Dat is nog een beetje onzeker. Maar dan zouden we goede vrijdag en zaterdag wel eens weer eh, eh, boven de 10 graden uit. Kunnen komen. Oké, okay, nou dat klinkt toch goed? Dank. Een verkeersinformatie hebben we van uh, Edwin Gerritsen. Met één file op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Nieuwegeijen en Knopendrein Zweert vijf kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dank. BNL op zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag. Wijnkenner Harold Hamersmaar reisde samen met de schrijver Ronald Giphart af... naar de mooiste wijngaarden van Zuid-Afrika. Dat heeft allemaal te maken met een nieuw televisieprogramma. Hij vertelt straks over die bijzondere roadtrip. En wat ook interessant is, is dat hij ook aan alcoholmatiging aandacht wil besteden. Dat is toch wel iets wat je misschien niet bedenkt bij deze wijnkenner. En natuurlijk schakelen we straks nog een keertje naar de Keukenhof... waar Mariska Kuipers, onze WNL-verslaggever, staat tussen nog tien... 1000 duizend bezoekers. Wilt u meepraten of reageren, dan kan dat. Twitter hashtag WNL of apenstaatje WNL op zaterdag. In de Tweede Wereldoorlog waren zij de drie meest gezochte verzetsvrouwen van Nederland. Johanna, maar wij kennen haar als Hannie Schaft. En de zusjes Freddy en Truus Overstegen. Truus menger het ze later. Vandaag uh, opent de expositie Vrouwen in Verzet over deze heldinnen. En die expositie is in het Nationaal Monument Kamp Vught. En ik ga erover praten met uh, directeur Jeroen van den Einde. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vandaag uh, de eerste dag van de tentoonstelling. U uh, bent in een studio uh, in Den Bosch... omdat u natuurlijk ook even nog uh, bij de expositie zelf moest zijn. Hoe waren de eerste reacties? Uitstekend, uitstekend. We hadden vandaag onze vriendendag. Dat betekent dat we jaarlijks bijeenkomen met al die mensen, een aantal oudgevangenen ook nog en nabestaanden die nog een hele nauwe band voelen met uh, Kamp Vught. Uh, vanochtend hadden wij ook een van die andere moedige verzetsvrouwen, Joke Volmer, daar. En vanmiddag hadden al die mensen de gelegenheid ook om de expositie uh, te bekijken. En uh, ik hoorde alleen maar hele positieve reacties. Ja. ja er waren dus meer uh, vrouwen in het verzet. Waarom richt die expositie zich specifiek op deze? drie vrouwen. In dit geval gaat het om drie vrouwen, drie hele jonge vrouwen, 16, 19 en 14 jaar nog maar, die uiteindelijk ook de uiterste consequentie van uh, het in verzet gaan uh, hebben durven nemen. En dat is ook echt geweld plegen. En er zijn maar weinig vrouwen uh, bekend die op die manier in de oorlog uh, in verzet zijn gekomen. Ja, we hebben een, uh, een fragment van uh, Truus Overstegen over haar verzetswerk. Want dat ging niet alleen over onderduidelijke adresjes zoeken inderdaad. En het vervalsen van persoonsbewijzen. Laten we even naar haar luisteren. Bijvoorbeeld garages in steken waar uh, voertuigen stonden van, uh, van de Duitsers. En, uh, en, en, en tanks en dergelijke. Uh, en, en vliegtuigen hebben we ons onschadig gemaakt. Wat enigszins uh, gesaboteerd kon worden, dat deden we wel. Ja, dat is echt leven hebben. <laughs> wat zijn wat u betreft de belangrijkste acties geweest? Ja, of... Of het, wat is belangrijk? Ik kan me voorstellen dat datgene wat Truus net beschrijft... bijvoorbeeld belangrijker is geweest... omdat het andere consequenties heeft gehad... dan het neerschieten van een SS'er of een collaborateur. Dat is ook een wat schemergebied waar zij zelf ook niet helemaal over uit zijn. Uiteindelijk hebben zij toch in een door mannen gedomineerde verzetswereld... een aantal acties gedaan. En een van de belangrijkste acties misschien van Hannie Schaft is wel geweest... dat zij op een gegeven moment in gevangenschap bekend heeft dat zij een bepaalde verzetsdaad had gepleegd... waardoor vijf andere vrouwen die gegijzeld waren... de oorlog hebben overleefd. En daarmee heeft ze ook vijf mensenlevens gered. Uh, het is heel moeilijk, zelfs ook achteraf... om te beoordelen wat wat dat betreft uh, belangrijker is geweest. Hoe dan ook, al die daden van verzet bij elkaar... hebben wel duidelijk gemaakt tegenover de bezetter... van dit is een land, uh, dit is een volk. Uh, wij zijn mensen die zich niet zomaar opzij laten zetten. Nee, het was wel zo dat ze waren zelf dus heel erg moedig... deze jonge vrouw... Maar Anderen kwamen er wel door in gevaar of, zoals u net zegt, uh, kwamen er juist door, door vrij. Ja. Op een gegeven moment was, was Hanni, het meisje met de rode haren zoals ja. wij haar ook kennen, een van de meest gezochte personen door de Duitsers, klopt dat? Ja, dat klopt. Daarom heeft ja. ze zelfs haar rode haar ook weer zwart laten verven en een brilletje aangemeten om uh, niet uh, aan die filamenten te beantwoorden. En, ja. en, en wat zien we daarvan in de expositie? Ja, wij volgen Hani eigenlijk vanaf haar kindtijd uh, tot, tot in die oorlogsjaren. Waarbij natuurlijk die oorlogsjaren het belangrijkste zijn. Uh, waarbij alle facetten aan de orde komen. Er zijn uh, foto's van de aanslagen die ze heeft gepleegd. Het pistool waarmee ze uh, die aanslagen heeft gespeeld, gepleegd... is in de tentoonstelling aanwezig. evenals het, even het brilletje wat ze heeft gebruikt als vermomming. Dat zijn toch twee voorwerpen uit die oorlog... die echt uh, iconen van die tijd uh, zijn geworden. Uh, de verschillende gebeurtenissen die dan... Uh, uh, er zijn die worden beschreven. Uh, de arrestatie en het een paar weken voor de bevrijding ook uh, doodschieten van Hani in de bossen. Ja, daar zegt ja. uh, Freddy Overstegen, heeft daar ook wat over verteld, want die heeft zich zeg maar verplaatst in hoe dat voor haar geweest moet zijn om twee weken voor die uh, bevrijding dan meegenomen te worden, de duinen in. Laten we daar even naar luisteren. Ja. Vind ik zou vrezen dat ze in die duinen daar. Zo alleen heeft gelopen en dan niet die kerels achter de armen... en dat dood hebben geschoten. Hoe moet ze zich gevoeld hebben? Zo alleen. Helemaal alleen. Niemand bij er. Dat is toch vreselijk, hè? Daar denk ik aan. Daar denk ik veel aan. Is het een expositie die veel emoties oproept? Uh, denk ik wel, want als je het hele verhaal doorloopt, dan ga je dat zelf ook afvragen. Hoe kan het, hoe moest het gebeuren dat een zo'n jong meisje met zo'n toekomst voor zich, ze studeerde, uh, het ging goed, ze had veel vrienden en vriendinnen, uh, die dan echt een paar weken voor die bevrijding er is, op een moment dat eigenlijk uh, al afgesproken was dat er niemand meer zou worden doodgeschoten, dan toch uit je cel gehaald te worden en dan eenzaam en alleen in die duinen uh, uh, doodgeschoten te worden. Een, een lot wat natuurlijk vele mensen ook in het beschoren is geweest. Daar zijn vlak voor de bevrijding ook nog 329 mensen geëxecuteerd. Maar uh, ja, iets wat voor ons denk ik ook heel moeilijk voor te stellen... maar dat dat een emotioneel verhaal is... Dat, dat is vanzelfsprekend. Te meer ook dat er heel veel foto's zijn... die Hanny in haar gelukkige tijd eh, laten zien met haar vriendinnen. Vrolijk, uh, blij. Um, ja, in totale tegenstelling tot haar uh, einde. Wisten ze dat eigenlijk wat zij deden, die, die vrienden en vriendinnen? Kon ze daar open over zijn? Weten we dat? Ja, zo is ze er ook van Lieverlee een beetje ingerold. Hè? Ze is ook via allerlei contacten, studievrienden, anderen... is ze van stapje bij stapje steeds dieper, steeds verder dat verzet ingerold. Totdat ze uiteindelijk ook samen met Freddy en Trus bij de meest activistische groepen terechtkwamen... die dus echt sabotage pleegden en, en doden. En daar zijn ze ook voor getest. Trus en, en Freddy vertellen daar ook over dat ze op een gegeven moment... door een van die verzetsmensen, die had zich vermomd... Als SS en die heeft net gedaan of je hen ging arresteren... en uh, uh, ging hen ondervragen en, en dreigen met een pistool. En op dat moment uh, hebben uh, Truus en, en Freddy zijn hem aangevlogen... en hem geschopt en geslagen waar ze maar konden. En dat was de test uh, waarbij bleek dat ze echt in staat waren... om heel ver te gaan. Uh, ja En steeds die, die kring die werd steeds vertrouwder. En, en, en op die manier rolde je erin. Gewoon via vrienden en bekenden. Maar wat was het waarom zij dit deden? Want ze werden dus eigenlijk ongelooflijk onder druk gezet... door andere mensen uh, in het verzet. Maar dat dan ja, andere meisjes van die leeftijd... wat zijn ze, 16, 19, 14... Ja. Uh, die, die gaan hele andere dingen doen. Die denken, nou, uh, bekijk het met, met volwassen <laughs> mannen. Uh, zijn ze misschien toch ook eigenlijk bang geweest... Uh, ik, ik weet dat er we weten natuurlijk vooral uh, zoals Truus en Freddy erop terugkijken en die hebben genoeg momenten gehad waarop ze het ook even niet zagen zitten. Ik denk dat ze goed in staat heel waren. Heel begrijpelijk. Ja, ja en waar, maar tegelijkertijd waren het ook en dat zullen hun karakters zijn geweest, dat zullen hun overtuigingen zijn geweest die hen uiteindelijk tot ook van die zeldzame voorbeelden hebben gemaakt van vrouwen die ook daadwerkelijk in heel actief verzet zijn gekomen zij zijn zij in staat geweest om dat uit te schakelen en uh, zich te concentreren op de taak die er lag. En die taak was gewoon een, uh, een, een gemene SS'er meelokken het bos in om hem daar door een van de mannelijke verzetsdelen die zich daar had verstopt uh, neer te laten schieten. Um, ja, dat moest gebeuren. Um, het systeem van terreur en onderdrukking moest bestreden worden. Die vrijheid die moest dichterbij gebracht worden. Uh, al die Joodse vrienden en, en, en kennissen die waren weggevoerd, die moesten gevroken worden. En, uh, ja, dat... Zij dat Hadden veel uh, Joodse vrienden? Hanny had in ieder geval uh, tijdens haar studietijd ook een, een goede Joodse vriendin. En ook de anderen, die hebben zich uh, mede, onder andere door de anti-Joodse maatregelen... Die, zich om, die ze om hen heen zagen, ook, ook mede daardoor laten beïnvloeden... En, en in die richting van dat verzet laten sturen, ja. Is het zo dat als je de expositie ziet, dat je dan ook begrijpt... waarom zij zo fanatiek werden? Je, ja... Dat weet ik niet. Ik denk dat het wat dat betreft er is veel over te zeggen. Bij Monument kan Vucht proberen wij ook mensen te confronteren met dit soort vragen. Wat natuurlijk, het is een cliché-vraag, maar wat zou ik hebben gedaan? Maar ook wat, wat, probeer je eens voor te stellen dat je een totaal andere. Uh, wereldsamenleving ben beland dan de onze. Want dat is al heel moeilijk voor te stellen. Een, een samenleving waarin vrijheid niet bestaat. Waarin je niet kunt zeggen en doen wat je denkt. Nou ja, uh, datgene wat we dus in Nederland hadden... in die Tweede Wereldoorlog. En... Uh, probeer dan maar eens uh, um, uh, tot een daad te komen... die uitdrukking geeft aan datgene wat je voelt. De vuchtenaren die in hun dorp een kamp gebouwd zagen worden... en dagelijks die gevangenen aan zich voorbij zagen trekken... die hebben ook zich dat soort vragen moeten, uh, moeten stellen. Sommige mensen reageerden door de gordijnen dicht te doen. Die wilden het gewoon niet zien. Anderen hebben uh, uh, verdiend door te leveren aan de Duitsers. En heel veel mensen gelukkig ook zijn toch door datgene wat ze zagen... zo verontwaardigd dat ze zeiden, ja, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Ik moet iets doen. En ja, dat doen, dat kan dan vervolgens alle kanten opgaan. Ja. Uh, en dat kan van klein ook heel groot worden, zoals bij deze drie uh, dames. Ja, op een gegeven moment was, uh, was het meisje met de rode haren... die dus even ook haren had en een brilletje op... Ja. Uh, dus een, een gezocht persoon, hè, En in de hoop haar te pakken te krijgen namen de Duitsers... haar ouders gevangen in ja. de kampvucht. Laten we dan even horen wat Truus daarover zei. En die zijn naar Vught overgebracht. Daar had niet zo verschrikkelijk last mee. En ze wilde zich aangeven. En dat hebben wij verhinderd. Toen hebben we gezegd, nou, dan dus schieten wij je wel dood, als dus je tot dood, dood wil. Dat was natuurlijk ter verdediging van haarzelf. Was het waarschijnlijk ook zo geweest dat, um, dat dat dreigde eigenlijk? Dat als zij zelf um, nou, zeg maar, nou, zouden overlopen of, of het niet meer zagen zitten... om in dat verzet te blijven... dat ze voor hun eigen leven moesten vrezen vanuit het verzet? Ja... Dat soort dingen konden ook gebeuren. Er zijn door het verzet ook uh, mensen geliquideerd... die een bedreiging vormden voor dat verzet. Uh, waarbij soms ook achteraf gebleken is dat dat niet zo uh, uh, was. Maar ja, ook dan moeten we ons weer uh, proberen te verplaatsen... in een tijd uh, waarin we ons bijna niet kunnen verplaatsen. Uh, een wereld waarin achterdocht en argwaan natuurlijk volop leefden. Waarin allerlei verzetsgroepen ook al geïnfiltreerd bleken. Uh, waardoor uh, later uh, je toch ook weer door verraad uh, uh, in, achter de, in de gevangenis... of achter het uh, prikkeldraad belanden. Dus in zo'n wereld... Uh, kon het zelfs gebeuren dat inderdaad uh, mensen uh, geliquideerd werden ook weer. En dat, dat kon dus dreigen. En in dit geval uh, was dat ook een veelbeproefde methode van de Duitsers... om dan familieleden uh, te gijzelen. In, in kamp Vught hebben vele, vele, vele honderden uh, gezinnen gezeten... waarvan uh, de vader en misschien in een enkel geval ook de moeder in het verzet zat. Uh, en net als bij Hannie Schaft uh, konden ze die niet te pakken krijgen. En dan werden er gewoon uh, naast vader, moeder, kinderen in, in het kamp gezet. Ja, gruwelijk. Ja, ja. Werden deze vrouwen in de oorlog ook al als helden beschouwd door iedereen... ondanks het gevaar dat ze voor anderen opleverden? Of is dat pas vele jaren na de oorlog gekomen? Ja, dat, dat, dat is, er zijn vele mythes rondom het verzet. En uh, een van die mythes is natuurlijk na de oorlog. Onmiddellijk na de oorlog. leek het wel alsof heel Nederland in het verzet had gezeten. Dat Precies. bleek later toch ook wel iets anders te zijn. En, en in de jaren, decennia daarna. is het verzetsverhaal van de oorlog. toch vooral een verhaal geweest van mannenverzet. Hè? Vrouwen waren er wel, zorgden voor de bonnen. Uh, een enkele vrouw was als koerierster actief. Maar uh, die erkenning is heel lange tijd uh, uitgebleven. En. Uh, Natuurlijk, Hannie Schaft is, is uitgegroeid toch tot een, tot, een, tot een symbool. Tot een icoon van die oorlog. Uh, daar is een speelfilm al een behoorlijk lange tijd geleden van haar gemaakt. Het boek natuurlijk uh, kennen we, Meisje met het rode haar. Maar Truus en Freddy hebben pas heel laat ook een uh, uh, erkenning gekregen... voor hun verzet en een onderscheiding gekregen van de Nederlandse regering. Nou, en nu dus ook een expositie Vrouwen in Verzet. Ik wil u hartelijk danken, Jeroen van den Einde. Hij is directeur Nationaal Monument. Goedemiddag. Ja, dag. ja, Het openingsweekend van de Keukenhof. En WNL-verslaggever Mariska Kuiper... die is erbij in Lisse met 10.000 andere bezoeken. Hoewel de tulpen er nog niet helemaal florisant zo bij staan. Maar uh, we hebben nog acht weken te gaan, hè? Mariska. Ja, gelukkig wel. Zo denken ze er hier ook over. Het komt allemaal goed, zeggen ze. Zo ook de tuinman die naast mij staat... Goedemiddag, André. Goedemiddag. Ja, ik kan me voor je best gedacht heeft... waar blijft nou dat winterweer? Of dat winter zo nu dan toch roet in het eten gooit. We hebben al een paar jaar prachtige lentes... en nou opeens uh, toch die winter. Uh, er vriest niks kapot, maar het uh, blijft uh, even uh, achter. Ja, want wat voor invloed heeft het winterweer? Nou, dat je iets... maar ik sta hier op een uh, prachtig plekje. We planten natuurlijk heel veel vroegbloeiers, krokers en alles. En die bloeien nu. Die komen aan zonnige plekken, zijn ze zeker. We platen ook heel veel laat bloeiers voor hè? mocht het heel warm worden opeens. We platen ook in, we planten in lagen. Dus wat nu kruis, komt tulpen, vroege tulpen en daarna nog later tulpen. Genoeg te zien. Ik ga ervan genieten. Um, ik wens u nog heel veel succes nou, en een fijne dag. Nou, Dank je wel. Ik hoop het. Ja, de verbinding is niet helemaal uh, goed, zoals dus u denkt. Het ligt aan de radio. Dat is niet zo, uh, maar uh, gelukkig Mariska meldt zich later nog een keer vanuit de Keukenhof in Lisse. Tot later. Voor de tweede keer staan schrijver Ronald Gippardt en wijnkenner Harold Hamersma de handen in één voor een culinaire roadtrip. De bestemming Zuid-Afrika in de Wit, Rosé en Roadtrip, maar dan anders geschreven als gewoonlijk, reizen de mannen langs de hele mooie wijngaarden, proberen ze zelf wijn te maken en mijden ze ook de townships niet. Ik heb Harold Hamersma aan de telefoon. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Het, is, uh, het gaat leiden tot een televisieprogramma voor 24 Kitchen, hè, als ik het wel heb. Is het de bedoeling... Maar het is het zelfs al. Het is het al. De afleveringen. Oh, ja, oh zondag begonnen. The can, zoals we dat noemen. Ja. Zo is dat. Wat is de bedoeling uh, als wij uh, het zien dat we zin krijgen in wijn drinken... of dat we juist minder wijn gaan drinken? Het ja, is een soort best of both worlds. Ten eerste, uh, als je meer informeren over wijn en eten vooral. Het gastronomische aspect en het finologische aspect van het land... Daarvoor nou, hebben we het heel lang doorgereisd. En aan de andere kant uh, ja, is er eigenlijk in de aflevering wel een uh, zogeheten windtip, een wine in moderation advies. Hoe je meer van wijn kunt genieten zonder er meer van te drinken. Dus het is eigenlijk uh, beide. Um, is er een, een dag geweest waar, waarop uh, u niet echt dronk, alleen maar proefde? Lukt dat? Nou, dat zijn dagen die komen wel vaker voor. Kijk, ik, ik proef voor mijn werk sowieso, ook als ik niet in Zuid-Afrika ben, maar gewoon... In Amsterdam op mijn werkplek. dan begin ik vaak om 9 uur s ochtends al met wijnproeven. Met de nadruk op proeven. En dat gaat soms om ja, tussen de 100 en 200 wijnen per dag. En ja, daar nip ik van. En ik spuug uit. Dus ik ben dan. Ja, ik ben geen, uh, ik drink niet alles over mijn leven, zoals ik zeg. Fundamentalistische hm. proever. Keurig. Dus uh, dat is daar ook gebeurd. Eigenlijk hoe meer je de beschikking hebt. tot, het, tot, tot een groot aanbod, dus des te minder je. Uh, zelf van gaat drinken. En omdat ik werk, wil je ook scherp blijven. Ik wil goede proefnotities maken. En voor dit televisieprogramma van de Witte zijn en Roadtrip, ja, wil je ook leuke dingen tegen de mensen zeggen. Mooie informatie overbrengen. Goede interviews doen met de mensen die we ontmoeten. En we hebben onwaarschijnlijk goede en interessante mensen ontmoet. Tot een, een hele bijzondere Nederlands georiënteerde domein. Tot een, uh, ja, een wijnmaker die een, uh, een Township Winery runde. Dus echt in de, letterlijk in zijn eigen achtertuin van zijn township waar hij woonde. Dus, uh, Want wat dus hebben een beetje jullie.? niet met dubbele tong. Nee, baden. dat snap ik. En terecht. Wat uh, hebben jullie teruggezien van zeg maar, uh, Nederland in dat, uh, uh, zeg maar de, de wijnmakers in, in Zuid-Afrika? Nou, het is daar Nederland spreekt een woordje spreekwoordje mee in Zuid-Afrika nou, hoor. Het is natuurlijk van oorsprong. Uh, is, hebben wij daar de eerste wijngaarden zo'n beetje aangeplant. Dat was Jan van Riebeek, de scheepschirurgijn van de VOC. En uh, dat was een aardig beginnetje van wat uh, druiven uit het westen van Frankrijk... waarvan het resultaat dat daarvan afkwam, dat was hoogstens goed genoeg... zoals schrijven de scheepsjournalen, om de darmen mee te reinigen. Oeps. Dus dat was nog niet zo goed. Maar dertig ja, jaar later, de eerste gouverneur Simon van der Stel... die op uh, Constantia toch wel een soort professionele slag aan heeft gemaakt. En dat is het fundament eigenlijk geworden... van wat Zuid-Afrika-Wijnland nu is. Dat is een van de zevende wijnland van de wereld geworden. En dankzij de Nederlanders... en er zitten nog steeds wel Nederlanders... die een, uh, ja, een soort luxe vorm van ik vertrek zou ik bijna zeggen. Dus Nederlandse ondernemers die het toch wel erg leuk en interessant vonden... om een eigen wijndomein te hebben en ook het geld... Uh, konden groeneren om um, ja, de juiste consultants in te huren, het beste materiaal te uh, laten inschepen en daar dan ook hele mooie wijnen te gaan maken. En dus Leuk ja, om ze te spreken. Nou, dat lijkt mij ook. Ik nee, nooit geweten dat het de Nederlanders waren die met Franse druiven uh, naar Zuid-Afrika zijn ja. geweest en dat we ze daarom nu ja, zo lekker vinden, absoluut. misschien. Maar de Zuid-Afrikanen zelf, zitten die nu toch ook in, in, de, in de wijn? Of is dat nog steeds iets uh, van. Uh, ja, hoor. Ja. Nee, het de blanke oudher. Ja, het is, nou, het is wel een, een, een, een blank gedomineerd traject. De blanke boeren deden het in eerste instantie. Maar je ziet door dat de apartheid uh, werd afgeschaft... werd het veel verder gedemocratiseerd. en werd het ook breder... Uh, uh, waaide het breder uit. Dus je hebt... Uh, nou, sowieso is er sprake van een black empowerment. Dus dat er uh, bedrijven, delen van hun bedrijf... Uh, ja, zijn ook in handen van... Uh, de donkere werknemers, hè, dus de, de, de zwarte Zuid-Afrikanen om het zo te noemen. En uh, die participeren erin, die doen daarin mee. En je hebt natuurlijk dat er een grotere middenklasse aan het ontstaan is van uh, de zwarte Zuid-Afrikanen. Die het bier zijn ontgroeid, zo, zo simpel is het. En wijn zijn gaan drinken, zich daar ook mee bezighouden, het zelf interessant vinden en ja, ook, ook zelf uh, wijn domeinen hebben. Kijk, dus het is ook gewoon business daar uh, geworden voor, voor iedereen. Jazeker, absoluut, ja, zeker, absoluut. Klopt het dat de wijnmakers een rol hebben gespeeld in de afschaffing van apartheid? Uh, ja, dat, dat zou ik niet zo. Nee, dat durf ik eigenlijk uh, niet te zeggen. Het is wel zo dat, uh, dat toen apartheid werd afgeschaft, dat de kwaliteit van de wijn uh, omhoog ging. Dus dat zo zou ik het beter kunnen stellen, omdat er toen uh, buitenlands kapitaal in. Kon. Uh, er mocht geëxporteerd worden, dus dat verlangde uh, andere kwaliteitswijnen. Er kwam, ruim, uh, kwam ruimte voor uh, nieuwe technieken, er kwam nieuw geld binnen en ook nieuwe druiven. En uh, ja, dat, dat heeft een enorme boost, een kwaliteitsboost gegeven aan uh, de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie. Ja, Ik denk dat de Fransen niet zo blij mee zijn hè, dat wij ineens massaal aan de Zuid-Afrikaanse wijn zijn gegaan. Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, in, uh, Frankrijk heeft in Zuid-Afrika, uh, of Frankrijk heeft in Nederland uh, heel lang een, een nummer één positie gehad. Uh, omdat nieuwe landen waar Zuid-Afrika ook onder hoort, ja, uh, dat, ja, dat bestond uh, niet. Dat, dat, dat werd niet serieus genomen. Frankrijk heeft het ook een hele tijd gedaan. En nu zie je toch wel dat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden. Maar dat neemt niet weg dat Frankrijk nog steeds het nummer één wijnland in Nederland is. hoor. En dan ja. de hele tijd niet. En dan komt wel op de tweede plek, moet ik gezegd worden, Zuid-Afrikaanse wijn dat wel. En uh, Harald ja. Hamersmaak kan het weten, zou ik zo zeggen. Uh, morgenochtend om uh, half tien, dan zit ja. u uh, um, in het uh, programma WNL op zondag op uh, NPO. Ja, zeker. En uh, nou, hartstikke leuk. En u bent daar dan met, uh, met Ronald uh, Giphart. Die, uh, met mijn vriend Ronald Giphart, ja. Precies. Uh, en ik hoop dat we dan ook wat uh, mooie fragmenten zien uit uh, de televisieaflevering. Dat, uh, dat kan haast niet anders. Dat Top. zeker gebeuren. ik neem twee flessen bij mee dus Oh, kijk, uh, zij zijn boffen. Ja, ja, <laughs> Topondernemer John Fentiner van Vlissingen zal er ook zijn. VVD-prominent Ed Nijpels en columniste Roos Slikker. Veel plezier daar. Hey, gezellig. Dankjewel. Dag. We zijn straks nog een uur met WNL op zaterdag. Uh, straks ga ik praten met Carole Taten. En ik ga het hebben over Johan Kruijf. Het is vandaag uh, precies twee jaar geleden dat hij overleed. En uh, Carole Taten is verantwoordelijk voor zijn nalatenschap... en is ook vertrouweling van de familie van Johan Kruijf. En de stand van Nederland. Straks duikt eh, financieel journaliste Suzanne Streefland... in het verdienmodel op social media. Ook eh, deze week weer heel actueel. En eh, het economisch nieuws nemen wij ook weer door. Zoals iedere WNL op zaterdag. En dit keer is eh, de econoom dokter Alex Klein. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Heel graag tot later. Radio 1. Het is weer het jaarlijkse welkom grutto-weekend. Maar gaat onze nationale vogel voldoende ruimte vinden... om eieren te leggen en jongen groot te brengen? Gelukkig zijn er boeren met liefde voor de weidevogel. Elke vogel is wenselijk hier. En uh, ja, daar doen we het voor. In vroege vogels gaan we op zoek naar Amalia. Een grutto met een zender die onderweg is naar Friesland. Haalt zij de finish? Wat zegt de antenne dat we naar rechts moeten. Een speciale uitzending live vanuit het hart van het Friese weidevogellandschap. Morgen, van 7 tot 10, vroege volgens. Op NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Tilburg past het nieuwe modeseizoen. Jouw stemming, jouw lijf, jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland. Of op vantilburgonline.nl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 in Centro Kwenye Redio SUV. En Centro, ja, IT Company, nu ook in Kenia. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/slash mythes.